met Jacqueline Blom op pad in en rond Rommeldam... aan de hand van de bommelreisgids van Jeno Witsen. Boottocht vanuit Rommeldam. Als u in Rommeldam verblijft, valt het aan te raden ook tijd te besteden aan een dag op zee. In de haven van Rommeldam kunt u meestal wel een schip vinden waarop u mee mag varen. Wanneer een zekere walmerswaggel u een boot te huur aanbiedt... is het zaak de boot eerst wel heel kritisch te bekijken... Het verdient verreweg de voorkeur om mee te varen met het schip de Albatros. Die mogelijkheid doet zich dikwijls voor, althans wanneer kapitein Walrus u goed gezind is... en anders ook wel als u bereid bent daar goed voor te betalen. Het zou mooi zijn als de Albatros naar het havenplaatsje Kaap-Hozebek zou varen... omdat u dan een goed beeld krijgt van de grote binnenzee waar Rommeldam aan ligt. Als het schip de haven verlaat, zult u aan uw rechterhand een kleine baai met wilde plantengroei zien... Dit stukje oever is met mysterie omgeven. Volgens Joost was hier een rivier die heer Bommel in een gondel ingevaren zou zijn. Maar er is hier nooit een rivier gevonden en bovendien bleek heer Bommel zich plotseling aan de andere zijde van het donkere bomenbos te bevinden. Even voorbij deze kleine baai ziet u het vissersdorpje en vakantieplaatsje Krabbezeil. Dat flink last heeft van de nabije Rommeldamse vuilstortplaats. De kust loopt nog iets verder naar het noorden toe en buigt dan naar het oosten af. Op mooie dagen is een strandwandeling naar Hozemond aan Zee zeer aan te bevelen. Let er echter wel op dat hier voor de duinen verraderlijke zandbanken liggen. Op het strand heeft hier Bommel ooit staan schilderen. Als uw schipje met de kust mee naar het noordwesten vaart, komt al Gouden Pier van het vissersdorpje Siddewier in zicht. Deze hoek van de zee heet de Krabbenbaai. Zeeschepen kunnen hier aanleggen. De Albatros heeft hier ooit een kolonie gigantische slakken aan land gezet. Op een aantal zeemeilen hier vandaan ligt het oninteressante eiland Starring. Tussen Starring en de kust moeten schepen zorgvuldig tussen de zandbanken doorvaren. Vooral de platvoetplaat is bij zeelieden berucht. Daar is zelfs de albatros ooit vastgelopen. U vaart nu langs de lage horizon van het Drasgloom, een troosteloos gebied omgeven door de Oemf moerassen. Hier sleept een vreugdeloze bevolking een kommervol bestaan voort, te midden van rietpollen en waterfauna. De zon schijnt nooit. Want sinds onheugelijke tijden hangen daar nevels en moerasgassen over de soppige bodem. Een drasglomer die pas uit het ei komt is onnozel. Wanneer hij een echte larf wordt, wordt hij nozel en dan woelt en deint hij in het moeras. Als hij volwassen wordt en aan land komt, wordt hij weer onnozel. Heer Bommel is bijna het slachtoffer geworden, zowel van de nozels als van de onnozelen. Dieper het land in ligt het veendorp Muntjebol. Verder naar het noorden reist een gebergte op dat een fraai decor vormt voor de miser vlakte, waar de Drens via smalle, kronkelende stroompjes in zee uitmondt. Aan een van die vertakkingen ligt de ruïne van het kasteel Dralm, waar heer Bommel en Joost heroïs strijd hebben geleverd met Hokus Bas. In de bergen ligt het oude slot Troebelo, het oude stamslot van de marquise de Kantekleer, die het wegens de hoge onderhoudskosten aan de gemeente heeft overgedaan. De gemeente heeft het in gebruik genomen als rusthuis voor overspannen overheidsdienaren, zoals burgemeester Dikkerdak. Jacqueline Blom las uit de bommelrijschits van Janno Witse.